Dit is Jeroen Tjapke met het NOS Journaal. Frankrijk wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad over Oost-Aleppo. De aanleiding is de recente opmars van het Syrische regeringsleger... waardoor de rebellen worden teruggedreven. Er is groot gebrek aan voedsel en medicijnen. Frankrijk vindt dat hulptransporten ongehinderd toegang moeten krijgen... tot Oost-Aleppo. Bij het vliegtuigongeluk in Colombia zijn 76 mensen omgekomen. Vijf mensen hebben het overleefd, zegt de politie. Er waren ruim 20 spelers bij van een Braziliaans voetbalteam. Ook zaten er veel journalisten in. Het vliegtuig gaf voor het ongeluk een noodsignaal af omdat er storing was in de elektronica. Het reddingswerk gaat moeizaam door het slechte weer. Bij een politieactie vorige week in Nederland en België en Frankrijk is een criminele bende opgerold. Bij de acties zijn 36 verdachten opgepakt. In Nederland waren vijf arrestaties. Via een ondergronds betaalsysteem werd drugsgeld in Nederland en België witgewassen en weggesluist naar Marokko. In totaal zou op die manier 300 miljoen euro zijn verdwenen. Minister Ascher bekijkt hoe de problemen van scholen... met de nieuwe flexwet moeten worden opgelost. Bij ziekte van leerkrachten kunnen scholen moeilijk invallers vinden... omdat ze die na een paar keer een vast contract moeten aannemen. En dat komt door de flexwet. Het gevolg is dat klassen worden samengevoegd... of dat kinderen naar huis worden gestuurd. Minister van der Steur trekt extra geld uit voor de aanpak van mensenhandel. Er moeten meer rechercheurs en analisten komen... die in mensenhandel gespecialiseerd zijn. Ook moet de alertheid bij de politie omhoog. De minister reageert met de maatregelen op de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Die constateerde pas geleden dat de aanpak van mensenhandel onder druk staat. En patiënten krijgen medicijnen die ze voor het eerst gebruiken... voor dan nog maar hooguit 15 dagen mee. Er wordt eerst gekeken of een middel goed werkt. De afspraak is een gevolg van het meldpunt verspilling... dat minister Schippers in het leven had geroepen. Het weer zonnig en koud, het wordt plus 1 graad in het oosten tot plus 4 op de wadden. Morgen in het zuiden zon, maar vanuit het noorden bewolkt en wat regen. En het wordt maximaal 7 graden. Dit was het in onze Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Hij zegt, eh... Moet dat nou? Is die dat nou nodig? Ja, dat had ik heel even nodig. Zo, om de mitten die broek even losmaken, hoor. Ik zal even die dingen een beetje wegzetten. Dat ik het even een beetje opzij zet. nee zo. doe ik even ander broekje aan. Even die... Oh, we hebben het Chinees net gehad. Zo, de mitten, zegt. Ik laat even die babypannen eruit, hoor. Zo. Oh, lekker, Als je zelf Chinees hebt ook, als die broek dan los kan. Die eerste knoop dat je die hele babypang nog zo op tafel kunt leggen. Zo. Lekker, hè? Oh, man, man, man. Oh, hé, hey, schoentjes hè? Hey. Ja. Broekie. Hé, hey. hé, ik doe even ander brookie aan. De broekie, Jan. Ik doe even mijn stoeibroek aan. En ik, uh, ik kleem me even om op het podium. Dat is een beetje ordinair dat ik me hier omkleem. Ja. Als ik weg ga, gebeurt er niks, hè? Ik kan me in de coulissen gaan staan, maar dan gebeurt er helemaal niks. Dat is het broer aan een soloprogramma. programma Hé. Hé, hé. Buongiorno. Hé? <lacht> hey? Ja. Ik weet wel waar ik draag. Even andere aan de broekje, dus ook geen kijk. Zwarte sokjes bij die witte beentjes. Ik huh? zal even proberen. Dan kan ik ook een beetje weer fatsoenlijk vooruit komen te zien. Even andere schoentjes aan. Dan kan ik ook een beetje weer springen. En zo. Weet je, ik even ding van mijn hoofd. Ah. Zag je het? Haanetje. Zag je bijna niet? Haanetje. Nou, jij ja, lacht er maar op. Het is een hele toer geweest om zo'n haanetje te krijgen. Tenminste als jongen. Huh? <lacht> die, ja, die Haanekjes koop ik altijd bij de Hema. En, uh, nou ja, ik weet niet hoe die Hema hier is, maar zo, so de mieter. Uh, uh, die helemaal bij ons, ik zal, uh, nou, ik zal een voorbeeld geven. Dan loop ik die HEMA bij ons loop ik binnen en dan loop ik op zo'n meisje van de HEMA af. En dan zeg ik tegen dat meisje, zeg ik... Uh, dus ik zie dat meisje zo en ik loop op zo'n meisje af. Zo die HEMA binnen. En ik zeg tegen dat meisje... Dag juffrouw, ik wou graag haarnetjes. Haarnetjes? <lacht> ik zeg nee, kangaroes, nou goed! Kangaroes? <lacht> en uh, ja... Dus zij... Zij drukt direct op zo'n intercom, zo, zo intercom, dan roepen ze de bedrijfsleister. En de bedrijfslijster van onze HEMA, die heet Ina. En Ina, Ina dat is echt een 2 bij 2. zo dit. Als, als Ina door de HEMA loopt, dan golven die tegeltjes zo achter ja. ja. Dit is Ina. Ja. Ik, dacht, ik dacht, wat zijn die paden breed in onze HEMA, maar nu weet ik pas waar het is. Ja, krijg je het volgende, ja. krijg volgende tafereeltje krijgen. Ina loopt op de meisje af, zo. Wat is dat? <laughs> die, die jongen mogen haar meisjes. Haar meisjes? Nee, kanker, hoe snel? Ja, er kwam een heleboel heel, heel, heel van er nog. <laughs> en, eh. Uh... Dus ik dacht, ik denk, laat die haarnetjes ook maar, laat maar gaan. Ik koop wel iets anders. Toen heb ik wat heel lekker bij de HEMA. is niet om reclame te maken, maar die, die warme worst bij de HEMA. Oh, ik vind het altijd een beetje ordinair om ermee over straat te lopen. Het is wel heel lekker. Meestal ga ik even achter een lantaarnpaal staan en dan en... niemand dat ook ziet, hè? En nu heb, uh... heb ik ook wol gekocht bij de HEMA. Hier, wol. Hé, hey. wol bij de HEMA. He? Keurig, hè? Heb ik zelf een truitje gebreid? Ik zal het even aantrekken, dus dan kun je het ook een beetje zien. Dat modelletje. Hier, zelf gebreid. Keurig, hè? Hé. Hey. Ja, ik doe niet de hele dag gek, hè? Huh? <lacht> <lacht> beetje. Afijn, <lacht> ik doe ik nog een knotje wel over. Ik denk, aan mij het ik, schelen? Ik, ik brei gewoon door. Hup! Lekker hoor. Resurrection Shuffle. Na nou, een kolderieke conferentie van Bert Visser natuurlijk. Ja, beroepsneurod. Maar wel lekker. Over een uh, niet, nader, uh, niet nader te noemen uh, filiaalbedrijf. Uh, waar we de naam van niet zullen noemen omdat het helemaal was. Um, juist. Bert Visser dus. En daarna Ashton Gardner Dyke. En, Dijk. en uh, met een heerlijke plaat. En die heette de Resurrection Shuffle. Ringo Star, ja, die mag ook wel weer eens een keer. Want uh, eigenlijk ook zo'n man die eigenlijk heel erg ondergewaardeerd wordt. Uh, veel mensen die uh, denken, ah, hij kan niet zingen, hij kan dit niet, hij kan dat niet. Nou, door uh, veel drummers wordt hij nog steeds gezien als het grote voorbeeld, als uh, de, uh, voor, zelfs voor heel veel mensen die. In de metal en in de hardrock zitten die uh, zien uh, onder andere Dave Grohl om maar eens wat te noemen. Die zien Ringo nog altijd als hun grote voorbeeld en uh, het was inderdaad een betere drummer dan mensen vaak denken. Maar uh, zingen kan hij ook best aardig hoor. Hij maakt nog steeds CD's. Hij toert ook nog steeds met zijn All Star Band en dit is een nummer uh, van een van zijn uh, meest succesvolle soloplaten. En uh, het leuke van die plaat was ook nog weer dat uh, alle andere Beatles daaraan meegedaan hebben. Alleen niet met elkaar, maar wel los van elkaar. George Harrison schreef, Lee, schreef een nummers voor. Paul McCartney schreef er een nummer voor. En John Lennon schreef er ook een nummer voor. Maar dit is van George. En uh, George Harrison schreef dit. Ringo Starr. En Photograph. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Hé, hey, dat was Ringo Stardus. En uh, met zijn prachtige photograph. Geschreven overigens door uh, George Harrison. Uh, uh. Het recept van oh, de week. Dat is Al. Een gerecht dat u makkelijk thuis kunt maken. Oh. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort, lunch. Nou, dat na de uitzendingen. Het staat er inmiddels al op. Dus u kunt het uh, straks uh, uh, in alle rust nog even nalezen. Voor vandaag hebben we gekozen voor uh, pasta met zalm en spinazie. En hiervoor, uh, ja, het is een uh, recept voor twee personen. Bereidingstijd is ongeveer 25 minuten en... Uh, Indien u nu met meer personen bent. Uh, gewoon de hoeveelheid verdubbelen. U heeft hiervoor nodig. 200 gram uh, tagliatelle. Of uh, 200 gram pennen. Die uh, buisjes. 300 gram uh, zalmfilet in blokjes. Eén uh, uh, eetlepel moet dat zijn. Eén eetlepel citroensap. 4 eetlepels olijfolie, 2 shallotjes gesnipperd, 2 teentjes knoflook fijn gehakt, 300 gram spinazie, 2 eetlepels pijnboompitte, een handje verse basilicum en 125 milliliter crème fraîche. De bereiding gaat als volgt. Kook de pasta beetgaar, <tacht> besprenkel de zalm met citroensap en bestrooi met zout en peper. Verhit twee eetlepels olijfolie en bak hierin de zalm... in ongeveer twee à drie minuten rondom lichtbruin. Schep de zalm uit de pan en houd warm onder aluminiumfolie. Fruit, de shallotjes en de knoflook circa twee minuten in het bakvet. Voeg de rest van de olijfolie toe en de spinazie. En roerbak tot de spinazie iets geslonken is. Rooster ondertussen de pijnboompitten in een droge hete koekenpan... Meng de helft van de basilicumblaadjes door de spinazie... en breng op smaak met zout en peper. En meng uh, vervolgens de crème fraîche door. Schep de pasta en de zalm erdoor. Bestrooi de pasta met pijnboompitten en de rest van de basilicum. Een variatietip. Neem reepjes gerookte zalm in plaats van zalmfilet. Bak deze niet mee, maar schep uh, samen met de pasta door de spinazie. Het gerecht, uh, breid het gerecht uh, uit met uh, eventueel een gehalveerde uh, kersttomaatjes of uh, reepjes zongedroogde tomaat. En uh, de vegetariërs onder ons kunnen de zalm vervangen door 200 gram oesterzwammen. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik zei nog tegen die... Ik kwam vanmorgen oester tegen. Mm -hmm. Ja, zag die oesterzwammen. Of ik hoorde hem zwammen. Oh, ja, nou. Ja. Goed, nou, het staat weer op onze Facebook-boekpagina. Zandvoort lunch, moet ik zeggen. Ja. En uh, daar kunt u het hele recept nog eens even rustig uh, nalezen. Mocht u het allemaal niet gehoord zou uh, zo hebben we kunnen volgen. wat ik me kan voorstellen. Goed, en uh, zo. Ja. En uh, op de Facebook-pagina kunt u alle recepten terugvinden. die we de Afgelopen jaren, eigenlijk erop gezet hebben, was ze ja. daar nog allemaal uh, terug te vinden. Ja, maar zullen ze daar dus in een apart mapje zetten. Ik ga, ja. Zeggen, ja, dat lijkt me wel slim. Nou, misschien ga ik ze een keertje bundelen en ja. uitgeven. wie ja. weet. Je weet me nooit. Goed, in ieder geval, uh, nou, ik uh, wens u natuurlijk uh, vooral uh, eetmakelijk. En uh, ik uh, was vanmorgen bij de Pont. Gaat wel lukken, denk ik. Ik was vanmorgen bij de Pont. En ja. er was iemand, er, er stonden een paar mensen ruzie te maken, met. weet je dat? Oh. Ja, wie de pondman moest betalen. Ja. De pondbaas Oh. Ja. Ja, daar is ie. Nee. Stond allemaal van, hoe pays de ferryman? Nou, ik zeg, ik niet. <laughs> laat het duidelijk zijn. Nou, ik die niet. ferryman, die wil ik, nog, uh, wil ik nog even niet betalen hoor. Nee, toch niet? Nee. Uh, nou ik geloof het even niet. Dit nee. is uh, Chris de Burg. En hoe pays the ferryman? was late at night on the open lawn, speeding like a man on the run. A lifetime spent preparing for the journey. He is closer now the search is on. Reading from de Ferryman. En we gaan verder met t -Low. Ja, ook die nog. Wat is je t Lau. Oh. Nee, dit is niet de uitvoering van The Scene. Dit staat onder TN Friends. Een live uitvoering van Iedereen Is van de Wereld. t -Low. meededen, want het waren er heel veel. Yeah, yeah, yeah. Een, een leuke alternatieve uitvoering van dit prachtige liedje. Iedereen is van de wereld. Oorspronkelijk natuurlijk van de scene, maar nu in de uitvoering van uh, ja, Thee en uh, zijn vriendjes. Ja, T en zijn vriendjes, ja. Zegt u? Wat zegt u? Oh. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. In het uh, regionaal actieprogramma 2016-2020 van de provincie Noord-Holland... zijn er in zuid kennemerland en IJmond ongeveer 8000 woningen extra nodig. De woningen zijn nodig omdat de druk in de omgeving van Amsterdam goed voelbaar is... In totaal werken acht gemeenten in zuid kennemerland en IJmond en de provincie Noord-Holland samen om het regionaal actieprogramma verder vorm te geven. Deze week presenteerden de acht gemeenten het actieprogramma onder de titel De regio zuid kennemerland ijmond geeft thuis. Om dit te realiseren zijn er 25 ambities en afspraken gemaakt in het programma. Het maakt duidelijk hoe ervoor gezorgd kan worden dat iedereen die dat wil in deze regio kan wonen. Voor de uitvoering van dit actieprogramma stelt de provincie Noord-Holland 1,5 miljoen euro beschikbaar. Afgelopen week zijn er subsidietoekenningen geweest voor de sportimpulsprojecten... zeker bewegen in Zandvoort en zo Zandvoort. Met het Toekennen wil de gemeente Zandvoort jong en oud in beweging brengen. De subsidietoekenningen voor de Sportimpuls is een onderdeel van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. De subsidie is bestemd voor lokale sport- en bewegingsaanbieders om meer mensen aan het bewegen te krijgen. De sportimpulsen geeft lokale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten de kans om mensen in de buurt die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sportactiviteiten blijvend fysiek in beweging te houden en te krijgen. De rode draad daarbij is samenwerking met lokale organisaties die de dolbergroep kennen... Wethouder Gert-Jan Bluis heeft alle partners gefeliciteerd... met het geweldige resultaat van de twee toekenningen in Zandvoort. Beide projecten starten met de activiteiten in januari 2017. Een opmerkelijk beeld gisteren boven Zandvoort. Over het strand vloog een Chinook van de landmacht... met een bijzondere lading onder het immense toestel. En die zijn echt heel groot dat wordt uh, gebruikt voor het vervoer van materieel... van en naar de slachtvelden, Bulde een leger jeep. Volgens het defensiehelikoptercommando van de luchtmacht... ging het hier om een Chinook-training. Tussen Sloterdijk en Haarlem uh, reden vanochtend geen treinen... door een beschadigd spoorviaduct. De extra reistijd is meer dan 60 minuten. De verstoring is na verwachting uh, inmiddels uh, opgelost...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 De zon schijnt van opkomst tot ondergang en het blijft overal droog. Bij weinig wind uit het zuiden stijgt de temperatuur naar hooguit 2 graden boven het vriespunt. Vanavond is het eerst nog helder, maar komende nacht neemt het geleidelijk de bewolking toe. De wind neemt dan toe naar matig uit het westen en de temperatuur dan naar een graad of 3 onder nul. In de loop van de nacht loopt de temperatuur echt alweer op. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en de wind is vrij krachtig uit het westen. De temperatuur is beduidend hoger en stijgt naar een graad of acht. Tot zover. Dat was het weer. Even Donald Fagan en Walk Between Raindrops en uh, lekker plaatje, lekker swingend, gewoon zo na het nieuws. En uh, we gaan door met uh, met. Uh... Dit is van een nieuwe album van Waylon. Have the man he used to be. And left his home, turn his back to the city. He's searching for the Joshua tree. Keep it. van Waylon. En het is echt een geweldig album. Er staan echt heel veel verschillende stijlen op. En het blijkt dat het een, toch wel een beetje een alleskunner is. En um, zeer de moeite waard om na te luisteren dit prachtige album van Stil jij. Hey. Hallo. Hallo. Ga ah, gewoon door, hè. Die, die man. Die is niet te stoppen, joh. Cliff Richard. Cliff Richard. So rockin' with a record, I want my jockey to play Roll over Beethoven, I gotta hear it again today The shot of rhythm and blues. Bij de jongens altijd zei. Ja. <laughs> ja, de greatest singer of rock and roll, Cliff Richard. Ja. Uh, prachtig album met allemaal rock and roll classics erop, uh, opnieuw opgenomen natuurlijk, maar echt helemaal geweldig. Uh, Cliff Richard. Dus, en hij kan het nog steeds rocken. Ook al is hij dik in de zeventig. Maar hij kan het nog. Uh, ik had het uh, de eerste uur al met u over de film uh, De Zevende Hemel, waarin een aantal mensen uh, uh, Nederlandstalige nummers zingen en echt mooie nummers zingen. En uh, wat ik niet verwacht had, uh, dat is ook het volgende. Huub Stapel, bijvoorbeeld. Je uh, weet wel, die van uh, uh, The Lift en dat soort enge films. Die uh, doet er ook mee. Die heeft er ook een rol in. En uh, die zingt erin ook. En dat gaan we nu horen. Ja, Huub zeg Stapel. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is.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 Totdat de zon opkomt en we vergeten de oneerlijkheid van het lot. Zeg me maar dat het niet zo is, zeg me maar dat het niet zo is, zeg me maar dat het niet waar is. Zeg me maar dat het niet zo is Zeg maar dat het niet zo is Alsjeblieft zeg maar Dat het niet waar is Kom we gaan Trek je jas aan Anders wordt het te laat Kom eens hier Ik hou je vast En ik laat je nooit meer gaan En ik vertel Lachen. En we vergeten de blikken van de mensen in de stad. We doen het alsof ze gewoon verder leeft. Alsof ze gewoon verder leeft. Zelfs als het niet. Zo is. Ja, die er misschien even aan wennen. We kennen het natuurlijk van Frank Boeien en nog van veel anderen. Frank Boeien schreef het. En er is ook een prachtige versie. En dat vind ik persoonlijk de mooiste. Van Julia Rommelie alleen met pianobeleiding, echt helemaal prachtig. Maar uh, in de film De Zevende Hemel, uh, waarin dus heel veel Nederlandstalige pop zit, uh, zit dit ook, en gezongen door Huubstapel Stapel en het liedje dat heet dus, zegt me dat het niet zo is. Ik betrap mij erop, dames en heren, dat ik in alle jaren dat ik, <laughs> ik hier met CFM Radio maak en ook dit programma presenteer, dat ik nog nooit een plaat van BZN gedraaid heb. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Gek, hè? Ja, het is echt zo. Dus, het wordt eindelijk tijd om dat voor de fans gewoon eens even te doen. Ja, ik doe het gewoon. Ik Rocking the trolls. Je BZN. Johooo! Hoop ik. Hallo. Ook ik wou zeggen, gebeurt er nog wat? Ja, verbinding maken met Volendam nu wat langer, hè? Ja, la, la, la. Was this God descended a man, whose shoe was white as rain. als BZn en die band die draait ook nog af en toe eens dus als BZn 66. Ja ja. En ja, ja. Uh, het is een, toen was het een hardrockband hè? Ja, ja, ja, ze ja, ze zijn als, uh, uh, Ja, ze speelden een begonnen. Weet je wat ik zo jammer vind? Nou, dat, ze speelden het ook nog wel, hoor. Uh, tijdens uh, optredens en zo. Ja, maar... Dat, de oude uh, Ja, maar de, de, de, de, die oude band was toch op echt uh, heel anders, hoor. Dat, ik heb ze wel eens gehoord toen. Maar het was een echt een geweldige band. En, uh, zijn later natuurlijk, toen uh, dat niet zo'n succes bleek te zijn... Die Hardrook van BZN66... Zijn ze maar op de commerciële toegegaan. Annie Schilder kwam erbij. En uh, <laughs> ze hebben nog iets geïntroduceerd, hè? Ja. Volendamse Engels ja. <laughs> Rockin' the trolls tonight <laughs> yep. Zou er nou nooit eens iemand eraan niet verteld hebben Dat het tonight is <laughs> Tonight <laughs> Ja maar ja dat weten we hè? Dat is... <laughs> ja, Nou je moet eerlijk zeggen dat de cats dat niet hadden Nee. Nee, Piet Veerman, die zong toch echt wel, wel heel fatsoenlijk Engels. Ja, die had een keurige uitspraak. Ja, maar hier hoor ik toch echt een andere ruimte doorheen hoor. Ja. Goed, nou maakt niet uit, het is een lekkere plaat. Rock in the Trolls. En uh, oh, van ja. BZN, en daar ging het om. Lekker gezellig. Ja. Lekker vijf nummer. Nou, allemaal even naar Spanje. Ah. Ja. ...Santa Esmeralda! And don't let me be misunderstood. Op z'n spout. Jawel. Kijken. Hij blijkt 15 minuten te duren, dus we laten we hem gewoon lekker uitdraaien. Zo is dat. We afscheid van u. Dank voor het luisteren. Angela, bedankt voor alle bijdrage en zo weer. Uh, we gaan eruit met Santa en Smeralda tot 2 uh, uur. Lekker lang. Dus ik zou zeggen: fijne dag nog. Geniet van het mooie weer. En uh, ik ben er donderdag weer samen met Dolly.